21 fans werden veroordeeld tot celstraffen, zes anderen kregen een voorwaardelijke straf. Verder werden 25 supporters het land uitgezet. Een officier van justitie is gestraft omdat hij eind vorig jaar anoniem meldde dat hij en zijn gezin door de onderwereld met de dood werden bedreigd. Hij wordt twee jaar lang niet ingezet als officier en krijgt minder salaris. Het is niet duidelijk of de man inderdaad werd bedreigd. Hij stond destijds wel onder grote druk. In het Britse lagerhuis is vanmiddag de vermoorde Joe Cox herdacht. Parlementsleden kwamen er speciaal voor terug van de reces. Op haar lege plek waren rozen gelegd. Haar echtgenoot en twee kinderen waren ook aanwezig bij de herdenking in het lagerhuis. De Labour Politica werd donderdag vermoord in haar kiesdistrict in Noord-Engeland. De verdachte van de moord heeft extreemrechtse denkbeelden en heeft last van psychische problemen. Door alle regen was het een bijzonder drukke avondspits. Op het drukste moment stond er in totaal 585 kilometer file... en daarmee was het de op één na drukste avondspits dit jaar. Bij Ede, Rotterdam en Leusden viel zoveel regen... dat er stukken van de snelweg blank stonden. Timo de Bakker is in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi voor Wimbledon... kansloos onderuit gegaan. Tegen de veel lager geclasseerde Brit Daniel Cox... verloor de Bakker in nog geen uur met 6-2 en 6-1. Het weer, de regen trekt vanavond het land uit, wel blijft het overal bewolkt. Vannacht in het binnenland nieuwe buien. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en ook af en toe de zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het... F ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen. Zin in Zandvoort? Zandvoort? Is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM in de avond. De andere zeehonden hoi, para maken nee, Ja. Dangerous. <laughs>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 En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart van al liefs uit Londen.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 Met het prachtigste verhaal. Toch, wat is lief. Gisteren. Heidweer Ik mis je. Een Vandaag ik Praag. Een kattenbel. want er is zoveel te doen. En morgen als de post, post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 message, baby It's a sight to see you fade away The world is a screaming mm -hmm. Catch you breath, to leave me reeling He'll get you in the end It's God's revenge Oh, I know I should come clean But I prefer to deceive See you. Voor zon Zee. en heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. Living for tomorrow, lost within a dream.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 It's selection without objection. Trommel. FM, met een hoofdletter zet. Van Zon, Zee, Zamvoort en zomerhit